Op een goede dag zitten Suske, Wiske, Tante Sidonia en Lambiek bij Lambiek Thuis televisie te kijken. Een populair praatprogramma staat op het punt te beginnen. Niets bijzonders, zul je zeggen. Dat klopt. Waren het niet dat er net op dat moment wel iets bijzonders gebeurt. Eerst treedt er een storing op. Dan verschijnt op de televisie het beeld van een klipper, Een 17e eeuwse driemaster die op de golven dobbert... Onder het kleppen van een klok. Dan komt er een piratenvlag in beeld. Gevolgd door een geraamte. Zeg, maar wacht eens. Die vorm komt mij bekend voor. Precies de borstkas. Hemel, ja. Er is er zomaar één op de hele wereld. De karkas van Joram. Lambiek belt onmiddellijk professor Barbaas op. Uh, hallo professor. Hier Lambiek. Is uh, Jerom soms bij u? Eh, uh, ha, J Jrom. wel, eh, uh, uh, uh, nee, d dat is te zeggen, ik heb hem niet gezien. Uh, uh, gisteren niet, vandaag niet en uh, uh, morgen niet. Suske, Wiske en tante Sidonia besluiten naar huis te gaan. Onderweg komen ze het nieuwe buurjongetje tegen. Suske vraagt of hij met hen op wil lopen. Dat is vriendelijk, maar ik kan alleen wel redden. een sigaret. Nee, ik mag niet roken van tante. Ach, zit jij onder de plak van die oude tante? Dat zou bij mij niet lukken. Tante is oud genoeg om te weten wat goed voor mij is. Als ze het allemaal zo goed weet, waarom houdt ze de Jeroen dan niet wat beter in het oog? Jeroen? Wel ja, hij slaapt al een uur om jullie huis, maar durft ze blijkbaar niet te laten zien, want er staat een agent voor de deur die hem zoekt. Bij het vernemen van dit nieuws snellen onze vrienden naar huis. Er staat inderdaad een agent te wachten. Hij zegt opdracht te hebben Jérôme aan te houden, omdat Dien's ribbenkast op geheimzinnige wijze de televisieuitzending gestoord heeft. Wiske is intussen het huis ingelopen. Daar treft ze Jérôme. Jérôme, de politie zoekt je. Hoe kwam jouw borstkas op de televisie? Uitleg te lang, niets kwaads gedaan, moet zwijgen, is geheim, koffer pakken en verdwijnen. Als je niets gedaan hebt, dan... Moet mij geloven, politie mag mij niet vinden. Suske en Wiske proberen Jerom voor de politie verborgen te houden. Te vergeefs. Jeroen wordt ontdekt, maar net als de politie Jerom wil meenemen, wordt Jerom ontvoerd in een onbekende grijze auto. Tante Sidonia waarschuwt snel lambiek, terwijl Suske en Wiske op hun scooter wegsnorren. Hé, hey Knul, heb je een grijze auto voorbij zien rijden? Je denkt zeker dat ik je knecht ben? Zoek zelf maar. Je ziet er niet erg vriendschappelijk uit, zegt Knulke. Vriendschap? Jullie zijn nog van die krentenwegen zit de oude tijd. Mijn is een business. 50 frank op de wijze waar die auto naartoe reed. Suske wordt kwaad en wil Knul te lijf gaan, maar Knul is behendiger dan Suske en vloert hem met één vloeiende judogreep. Dan rent hij weg. Maar Knul kijkt niet goed uit. Hij loopt recht tegen de jeep van Lambiek op, die hem niet meer kan ontwijken. Gelukkig komt Knul met de schrik vrij. Desondanks heeft u nog praats voor tien. Zonder raar het gaat jullie geld kosten. Oh, Zo. Luister eens, Knul. Het was jouw fout. En nu waar waarin ze hierom ontvoerden of jij betaalt de schade. Knul capituleert en met scooter en al aan boord zet de jeep de achtervolging in. Na wat vijven en zessen vinden onze vrienden de grijze auto in een tunnel. Verlaten. En geen je rom te bekennen. Op weg naar huis vertelt Lambiek wat hij ervan denkt. De rom werd ontvoerd door een vriend en ging daarom gewillig mee. Ze ontsnapte in de tunnel door een rolduik onder de auto. Een vriend? Wie was dat, Lambuk? Ze brak, die auto zag, wist ik het. Of ben je vergeten dat professor Barabas zijn groene wagen vorige week grijs niet schilderen? Ze rijden onmiddellijk naar professor Barabas. Na wat storm- en ramwerk weten ze het huis binnen te dringen. Daar vinden ze de professor en Jorom geknield voor de open haard. Uh, vlug, Jeroen. De laatste bezwarende documenten in het vuur. Oef, laat de politie nu maar komen. Ze zullen niets vinden. Eindelijk, daar hebben we ze. Hemel, mijn beste vrienden. Wat komen jullie doen? Hoe kwam dat kaperschip op de televisie? En Jeroems kast. Waarom zoekt de politie, ja? Ja, en waarom heb je Jeroem ontvoerd, professor? Uh, luister, vrienden. Volg mij naar mijn werkplaats. Ik zal alles verklaren. Uh, op voorwaarde... ...dat jullie het geheim houden. Wat je hier ziet is mijn oude teletijdmachine... ...die ik omgewerkt heb tot een ruimtetelevisiepost. Daar hiermee doe ik proeven om beelden uit het verleden op het scherm te brengen. Tijdens het monteren werd ik geholpen door Jerome hij schakelde verkeerd in en een straal, geladen met beelden uit een ver verleden, flitste door zijn lichaam. Zij trof de zendtoren van de Vlaamse televisie en stoorde hun uitzending. Ja, dat hebben we gezien. Een kleppende klipper, een piratenvlag en Jeroams ribbenkast. Maar dat is toch geen reden om zo geheimzinnig te doen? Toch wel, Sidonia. Ik werk in opdracht van de regering. Mijn uitvinding is een staatsgeheim. Zelfs de politie mag voorlopig niets weten. En wat gaat u nu doen, professor? Uh, ja, ik zet dadelijk mijn proefnemingen voort. Om het incident met de televisie te doen vergeten, houd ik je rom hier verborgen. Hmm, ja, en het zou beter zijn als jullie allen ook. Uh... Professor, wat was dat voor een schip dat we te zien kregen? Ha, uh, die kleppende klipper. Ja, ik zou dat eens moeten opzoeken. Maar het leek me een 18e-eeuwse driemaster. Waarmee in die tijd grote zeereizen werden gemaakt. Zoals uh, China-Engeland bijvoorbeeld. Geen van onze vrienden heeft in de gaten dat Knul een kijkje in de werkplaats neemt. Hij morrelt wat aan de apparatuur en dan opeens. Hemel, er gebeurt iets in mijn werkplaats. Jan Tory, dat moet Knul zijn. Die hebben we totaal vergeten. Knul heeft aan de teletijdmachine geprutst. ...en is op weg naar een voorbije eeuw. Professor Barabas probeert koortsachtig uit te vinden waar Knul zich ergens bevindt. Zo, zie. Kanaal 1700 BF. Kijk, hier zien jullie Knulken door de ruimte vliegen. Hij mindert vaart en komt terug in Alle donders in zee. Gelukkig komen onze vrienden te weten waar en in welk jaar Knul in zee is gevallen. Hij kan dus gered worden. Daarom bouwt professor Barabas snel de veranderingen die hij aan de teletijdmachine gemaakt heeft weer om... en zet het apparaat op terugreis. Uh, zo, ja. En uh, nu opgepast. Klaarstaan om Knul op te vangen. Hij zal met grote kracht uit de cabine vliegen. Professor Barabas haalt de hendel over en flits. Dan gebeurt het. Knul heeft zo aan de teletijdmachine zitten knoeien... dat hij niet teruggezogen wordt, maar dat Suske, Wiske, Lambiek, Sidonia en Jorom... Ook na de 18e eeuw gezogen worden. Hemel, allen weg. Allen zullen zij in de zee terechtkomen. Er is maar één manier om ze terug te krijgen: de hele teletijdmachine afbreken en stuk voor stuk opnieuw monteren. De hemel geven dat ze inmiddels gered worden. Dat gebeurt gelukkig. Onze vrienden worden opgepikt door een schip dat het Zeepaard heet. Maar het onthaal is niet erg vriendelijk. Als de kapitein hoort dat ze uit de twintigste eeuw komen, denkt hij met een paar gekken van doen te hebben en gooit hij ze in het vooronder, bij Knul, die daar al eerder terechtgekomen is. Dan horen onze vrienden boven zich op het dek rumoer ontstaan. Wat is er aan de hand? Wel nu. Er nadert een piratenschip en de bemanning van het zeepaard raakt in paniek. Ze weten dat ze geen enkele kans maken tegen de zeerovers. De kapitein besluit het schip prijs te geven en de bemanning met de sloepen te laten vluchten voor de piraten het schip enteren. De kust is immers niet ver meer. Zijn zonderlinge passagiers worden eveneens ingescheept. Uh, ik blijf aan boord. Een kapitein verlaat zijn schip niet. Huh, wat doen wij hierom? Blijf met z'n drieën blijven ze achter op het zeepaard en even later breekt er een enorm gevecht uit met de piraten. Ze worden volledig verslagen. De piraten. Omdat het zeepaard tijdens het gevecht op een zandbank gelopen is, kunnen ze niet meteen de bemanning en de rest van onze vrienden ophalen. Zodra vanavond de tij komt, kunnen we naar de kust varen. Aan boord van het zeepaard, genietend van een stevig wijntje, wachten de drie op de avond. Het blijkt dat het zeepaard op weg is naar het Kreukeleiland, waar het kolonisten aan boord moet nemen. Als Joram op een goed moment even aan boord een luchtje gaat scheppen... Een schip, ga vertellen. Joram loopt naar de kapiteinshut. Driemaster aan bakboord. Op dit uur? Ik geloof dat die wijn wat te zwaar voor je was, hierop? Vaart zonder licht luid voortdurend de scheepsklok. Wat? Allemachtig. Dat is de klep en de klipper. Alle zijn wat bij We vluchten, hè? Hey, dat, dat gaat toch niet, kapitein? We nog op een zandbank. Ah, dan zijn we verloren. De kleppende klipper is een spookschip. Het zeilt en vuurt uit zijn twintig kanonnen. En er is toch nooit iemand van boord. Lambiek gelooft de kapitein natuurlijk weer niet... en zal het spookschip wel eens eventjes moores leren. Maar hij komt er al gauw achter dat de kapitein niets te veel gezegd heeft. De kleppende klipper neemt het zeepaard onder vuur... En onze vrienden ontsnappen alleen maar aan de volle laag, omdat net op dat moment hun schip met het getij van de zandbank glijdt en buiten schot blijft. Ze varen snel naar de kust en nemen Suske, Wiske, Sidonia, Knul en de rest van de bemanning weer aan boord. Daar bespreekt Lambiek de situatie. Vrienden, de toestand is als volgt. De kapitein en zijn manschappen durven niet verder te varen uit angst voor dat pookschip. Ik sta voor dat wij het zeepaard naar het kreukeleiland varen. Ha, ik steek geen handen uit hoor, Rijken maar niet op mijn. Zwijg knulke, wij rekenen nooit op nullen. Lambiek, als een mens geholpen moet worden, is er maar één antwoord. Spookschip of niet, we doen het. Al dus wordt besloten met Lambiek als kapitein naar de kolonisten op het kreukeleiland te varen. Als het de volgende dag weer licht wordt, is het eiland bereikt. Om niet op te vallen trekken onze vrienden 18e eeuwse kleren aan. Lambiek gaat aan wal om te onderhandelen. Daar ontmoet hij dokter van Buizegem. Ze besluiten de herberg in te gaan. Uh, waarom uh, willen de kolonisten dit prachtige eiland verlaten, dokter? Uh, luister, wij zijn Europese kolonisten en hebben met jaren hard werken van dit eiland een paradijs gemaakt. Om ons tegen invallen van zeerovers te beschermen, bouwden wij een fort. Daardoor Ton Rond, onze gouverneur en zijn soldaten, betrokken werd. Na enige tijd ontdekten we een diamantmijn. We zouden allen reeds gatrijk zijn geweest, als niet elk schip dat met diamanten naar Europa vaart, door dat geheimzinnige spookschip, de Kleppende Klipper, de grond ingeboren was. Het fort vermag niets tegen een spookschip... dat er tegenwoordig niet voor terugdeinst ons eiland met zijn verdraaide, te bestoken vanuit zee. De toestand is onhoudbaar. En we hebben besloten het Kreukel-eiland te verladen... en naar Europa terug te keren. Poh, een ogenblikje. Ik geloof niet aan spookschepen. Uh, wat weet u van de Kleppende Klipper? De Kleppende Klipper uh, is een driemaster die door onzichtbare spoken bestuurd wordt. De gouverneur gelooft het zelf ook. Lambiek lacht de kolonisten uit. Spoken. Dat gaat er bij hem niet in. Niettemin belooft hij de kolonisten om hen met het zeepaard naar Europa te brengen. Hij blijft nog wat nakletsen en loopt s'avonds alleen naar het schip terug. Op de kade hoort hij plotseling een stem die uit een ton komt. Ik ben een desvermanen derde spooker van de klep en de klipper. Wie u als je naar Europa vaart? Lambiek wordt kwaad en slaat de ton aan grueselementen. Maar de stem verdwijnt daarmee niet. <lacht> Stir en beef hoovergaard. Terwijl mijn slimsche broer macht hoe je dwaze een bercht besnijdt. Oh, wat vaartje waar de grond inboren. <laughs> je verbleekt. Je bent bang. Ik zal je zien, daveren van angst. Lambiek keert terug naar het zeepaard. Hoewel hij zich flink houdt, is hij er niet gerust op. Hij zal met het zeepaard, dat nu eerst de kinderen van de kolonisten naar Europa zal brengen, ...en één lichtslagschip op moeten boksen tegen de kleppende klipper. De volgende avond kiezen ze zee. Met gedoofde lichten varen ze door de nachtelijke duisternis. Op die manier hoopt Lambiek het geheimzinnige spookschip te ontwijken. Maar ze zijn de haven nog niet uit of er wordt vanaf het eiland een lichtkogel afgeschoten. Oh, dat is vooruit! Dat is een signaal voor het spookschip. Vooruit Sidonia, Neem het roer over. Ik ga maatregelen treffen voor de verdediging. Dat blijkt geen overbodige luxe te zijn, want binnen een kwartier doemt de kleppende klipper op aan de horizon en ontstaat een verbitterd zeegevecht. Het zeepaard vuurt een paar salvo's op de kleppende klipper af, maar het schip blijft op raadselachtige wijze ongedeerd. Dan wordt de drietand, het slagschip dat het zeepaard begeleidt, door het spookschip getroffen. Men seint naar het zeepaard dat het schip gaat zinken en dat de bemanning in de sloepen gaat. Dan is de drietand verloren. Vooruit, zuske, beroe je erheen. Misschien liggen er gewonden op het dek. Maar als zuske en wiske aan boord van de drietand geklauterd zijn. Er is geen enkele gewonde. Er is niets van de beschieting te merken en het schip zingt niet. Ze lieten ons gewoon in de steek. Dan begint het geschut van het spookschip de drietand stelselmatig te slopen en als een vaatje buskruid geraakt wordt en ontploft worden Suske en Wiske overboord geslingerd. Oef, we hebben geluk. We zijn vlak bij het zeepaard terechtgekomen. Kom, we klimmen vlug aan boord. Maar ze zijn helemaal niet aan boord van het zeepaard geklommen. Ze bevinden zich nu op... Kleppende klipper. Vlug, overboord! In plaats van overboord te springen, vallen ze echter in het ruim. Daar staan de kanonnen, maar nergens is een sterveling te bekennen. Dan horen ze een spookachtig gelach. <lacht> Suske en Wiske maken dat ze aan dek komen. Met een ferme duik gaan ze van boord. Intussen ziet tante Sidonia op het zeepaard door haar verrekijker wat er gebeurt. Suske en Wiske zwemmen hierheen. De drietand zingt. En de kleppende klipper wendt zijn steven hierheen. Joram weet met een welgemikt schot de boegspriet van het spookschip in tweeën te schieten. En maakt vervolgens een dodelijk salvo van het spookschip onschadelijk. Dan schiet hij met een paar grote kogels wat gaten in de zeilen van de kleppende klipper. Het spookschip mindert vaart. Onze vrienden zijn voorlopig gered. Maar... Als er een storm opsteekt en het zeepaard een paar zeilen moet reven... ...komt het spookschip weer langzaam dichterbij. Wat nu? Jeroen, we gaan de de klipper naar het eiland lokken... ...zodat ze hem van het fort af kunnen beschieten. Tof, ik kan je helpen. Wat ga je doen, Jeroen? Pijp met stoppen in storm. grove korrel zal zwaar rookgordijn maken... Onder dekking van Joroms rookgordijn zwengt het zeepaard weer naar zee. Het misleide spookschip stevend echter recht op de kust af. Na wat getreuzel wordt er vanaf het eiland een salvo afgevuurd. Op Tori, door de hoge zee kunnen we de uitslag niet zien. Is het spookschip nu getroffen of niet? Dat is niet het enige wat onze vrienden dwars zit. De storm takelt het zeepaard zodanig toe dat het schip, als de storm geluwd is... verplicht is de haven van het Kreukeleiland weer binnen te lopen. Daar worden onze vrienden opgewacht door de gouverneur... en uitgenodigd voor een bezoek aan het fort. Lambiek en tante Sidonia rijden meteen met hem mee. Suske, Wiske, Jorom en Knul zullen eerst de kinderen thuisbrengen... en het zeepaard laten herstellen alvorens zich naar het fort te begeven. Onderweg naar het fort vertelt de gouverneur Lambiek en Sidonia dat hij de kleppende klipper tot zinken heeft gebracht. Dan kunnen de kolomisten rustig op het eiland blijven, gouverneur. Helaas niet, Lambiek. Wij vonden hier een bericht van het spookschip in een aangespoelde fles. Hier, lees maar. U hebt de kleppende klipper tot zinken gebracht... Verheugt u niet, want na zeven dagen zal hij weer uit de golven opduiken en vreselijk braak nemen. Dan moet de hele bevolking vertrekken voor die zeven dagen om zijn. Dat dacht ik ook. Ik heb de stadsraad uitgenodigd om dat te bespreken. Inmiddels komt Wiske tot een merkwaardige ontdekking. Als Suske en de nog steeds erg vervelende knul ruzie krijgen en op de vuist gaan probeert Wiske met een kanonskogel die ze op het strand gevonden heeft knul uit te schakelen. Ze gooit de kogel tegen knuls hoofd, maar die kopt hem door tegen Suske's hoofd. Vreemd genoeg lijkt nog knul, nog Suske er iets van te merken. Beiden gaan gewoon door met vechten. Zeg jongens, hou eens even op. Hier klopt iets niet. Sinds wanneer worden kanonskogels van rubber gemaakt? Rubber? Ja man! Er moet sabotage in het spel zijn. De kleppende Klipper werd hiermee beschoten vanaf het fort. De kogels zijn blijven drijven en hier aangespoeld. Maar, maar daarmee kunnen ze het spookschip niet gekelderd hebben. Dan bestaat de Klipper dus nog. We moeten dadelijk de gouverneur waarschuwen. Als Suske en Wiske bij de haven komen, staat er al een koets van de gouverneur klaar. Ze vertellen de koetsier wat ze ontdekt hebben. En dat komt ze duur te staan. Want halverwege, op een smal bergpad, maakt de koetsier het rijtuig los van de paarden. Suske en Wiske storten met koets en al aan de voet van de rotsen in het water. Langzaam maar zeker drijven ze af naar open zee. Intussen loopt in het fort de vergadering ten einde. We zijn het dus eens, nietwaar? De bevolking ontruimt het eiland voor de zeven dagen verlopen zijn... En vaart naar Europa met de koopvaardijvloot, die door het zeepaard aangevoerd zou worden. Aan het hoofd van mijn garnizoen zal ik mij opofferen om de strijd met het spookschip aan te binden. Na de overwinning zal ik u uit Europa terugroepen. Lambiek en Sidonia blijven bij de gouverneur nog wat napraten, terwijl de raadsleden naar de stad terugkeren om de inwoners al te laten inschepen. Ook Jerom en Knul zijn nog in de stad. Maar ik ga niet mee, hoor. Dat is weer een kleine stommietaar van Lambiek. Biek. doet alleen grote. Is er iets? Zuske en Wieske zijn naar het fort gereden om te zeggen dat het spookschip met de rubberkogels beschoten werd. Gaan ook. Ook nu staat er al een koets van de gouverneur op onze vrienden te wachten. Knul, wij eventjes praten. Waarom jij altijd koppige ezel? Hm? Hm. Ik heb geen vertrouwen in grote mensen. Ze denken dat ze alles beter weten. Niet ik dop mijn bootjes liever alleen. Op dat moment maakt de koetsier het rijtuig weer los van de paarden. De koets vliegt onbestuurbaar rechtdoor. Recht op een afgrond af. Maar Jorom weet met knul net op tijd ontsnappen. De voet gaan ze verder naar het fort. Daar heeft de valse koetsier inmiddels de boodschap verspreid dat Suske, Wiske, Jom en Knul met de koets verongelukt zijn. Onze vrienden zijn verongelukt. Dan fluistert een bediende de gouverneur in zijn oor dat er twee bezoekers zijn. Gaat vrienden, de plicht roept mij. Vertrek dadelijk met de bevolking voor het sprookschip weer opduikt. Brengt hen in veiligheid naar Europa. Ter nagedachtenis aan uw jammerlijk verongelukte vrienden. Poe, goep, gouverneur. Poe, we breken op ons. Lambiek en tante Sidonia vertrekken. En de gouverneur ontvangt de twee bezoekers. Joram en Knul. Dan komt de ware aard van de gouverneur naar boven. De gouverneur schakelt Joram uit met een slaapdrankje. En vertelt Knul wat zijn werkelijke plannen zijn. Ik alleen ken het geheim van de kleppende Klipper en ik gebruik het spookschip om iedereen van het eiland te verjagen. De Klipper zorgt ervoor dat niemand Europa bereikt en ik alleen zal dan de diamantmeiden van het Kreukeleiland bezitten. Jullie zijn mijn gevangenen. Suske so. en Wiske zijn verongelukt en Lambiek en Sidonia. Zullen de hele bevolking recht naar het spookschip voeren dat hen allen zal kelderen. Vooruit soldaten, sluit hen op. Die twee zal ik nog nodig hebben. <laughs> op datzelfde moment vaart de vloot met de vluchtelingen de haven van het eiland uit. Lambiek en Sidonia denken nog steeds dat Jerom en Knul op een van de schepen van de vloot zitten. Ze varen de rest van de dag stevig door en laten die nacht gewoon het anker vallen... ...in de waan dat de kleppende klipper pas na zeven dagen zal opduiken. Niet ver van de ankerplaats van het zeepaard... ...dobberen Suske en Wiske rond op de koets die gelukkig is blijven drijven. In het licht van de volle maan zien ze iets. Wiske, kijk, er nadert iets. Hoera, het is een schip. Het zal ons oppikken. Gelukkig, want ik rammel van de honger. Ja, ja, maar wacht, het vaart zonder licht... Als dat de klippende klipper maar niet is. Het schip komt snel dichterbij en vaart recht op een rotseiland af. Hemel, het is de klippende klipper wel. Vooruit, Suske, duiken en naar de rots zwemmen. Suske en Wiske weten het rotseiland te bereiken en zien vanaf het hoogste punt hoe de klipper recht op de rotsen afvaart. Dan splijt het rotseiland ineens in tweeën. ...en vaart de kleppende klipper gewoon naar binnen. De rots blijkt een holle constructie te zijn... ...die op het water drijvend aan het spookschip een schuilplaats biedt... ...en zich daarna sluit. Suske en Wiske gaan aan boord van de klipper... ...en verbergen zich aan de achterkant, precies op het roer. De volgende dag, aan boord van het zeepaard... Dan Volg die rots eens met de verrekijker. Het lijkt wel of ze beweegt. Uh, ja, ja, ik volg haar. Hé, hey, ze drijft naar rechts. Hé, hey, nogal veel zelfs. Plotseling komt de kleppende klipper met bolle zeilen uit de rots tevoorschijn. Zonder dat aan boord één levende ziel te bespeuren valt, opent het spookschip met zijn verdragend geschut een hels vuur. Dan, ineens, zwengt het om en verdwijnt uit het gezicht. Kijk nu eens. Blombeek, Suske en Wiske. Hoera, ze leven. Ze zitten op het roer van de klepper. Het zijn inderdaad Suske en Wiske die het spookschip deden zwenken door het roer te blokkeren. Vlug zwemmen ze naar het zeepaard. Aan boord heeft een vreugdevol weerzien plaats. We hebben wel stemmen en geluiden gehoord op het spookschip, maar geen mens gezien. En toch geloof ik niet aan spoken. Al is het griezelig geheimzinnig. Een poosje later pikken onze vrienden uit zee een fles op. Daarin zit een ontstellend bericht. Lambiek leest het aan de anderen voor. De gouverneur is een boosdoener die het geheim van het spookschip kent. Waarmee hij de kolonisten verjaagt om hun diamantmijnen te bezitten. Ben met de romp gevangen in het fort. Vraag een hulp, Knul. Leg het anker met alle zeilen bol recht naar het fort. Daar zullen ze wat beleven. Intussen op het fort vindt Knul dat hij lang genoeg een nietsnut geweest is. Hij weet rom uit zijn verdoving te laten bijkomen... en samen nemen ze het op tegen de soldaten van de gouverneur. Dan verschijnt op volle zee ook de kleppende klipper weer ten tonele. Net als de situatie voor onze vrienden hopeloos dreigt te worden, trekt rom de grote toren van het fort uit zijn fundering. De toren ploft in zee en klemt de kleppende klipper tegen de rotsen waar hij machteloos blijft liggen. Dan maakt rom alle soldaten onschadelijk door met een enorme magneet hun geweren naar zich toe te trekken. Een poosje later geeft het garnizoen zich over. Lambiek en onze vrienden worden door de kolonisten bedankt voor hun moed. Dokter Van Buizegem schudt Lambiek wel honderd keer de hand. Er blijkt ons alleen over te wachten tot de gouverneur weer bij bewustzijn is. Hij zal ons het geheim van de kleppende klipper moeten verklaren. Uitgerekend op dat moment worden onze vrienden door professor Barabas teruggeflitst naar hun eigen tijd, de kolonisten in opperste verbazing achterlatend en zonder het geheim van de kleppende klipper te hebben ontsluierd. Of toch? Hier, ik heb de hoed van de gouverneur weten mee te nemen. Kijk eens, er valt een briefje uit de hoed. Hoera, de plattegrond van de klep klipper. Het geheim is opgelost. Wiske laat de plattegrond aan iedereen zien. Kijk, ze konden onopgemerkt aan dek lopen door de hoge schansen. En zodra een schip te dichtbij kwam of er iemand aan boord stapte verborgen ze zich in een extra ruim dat zich onder de kiel bevond. Via een periscoop konden ze toch zien wat er op zee gebeurde. En via hendels en ingewikkelde mechanieken konden ze de zeilen en de kanonnen bedienen. Zo leek het net alsof er niemand aan boord was en kon het schip toch volledig functioneren. Zo konden ze ook mensen die aan boord stapten met stemmen en geluiden bang maken. Iedereen is blij met de goede afloop. Niet in de laatste plaats de ouders van Knul, die ineens een veel leuker en vriendelijker zoontje terug hebben gekregen.